Goedenavond, ik ben Rijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven die worden ingehuurd om bagage af te handelen voor Schiphol... kunnen een schadeclaim verwachten van vakbond FNV. Die gaat er nu namens honderden bagage- en cargo-medewerkers op het vliegveld achteraan. Ze willen dat de koffershouwers worden gecompenseerd... omdat ze jarenlang te zwaar werk hebben gedaan. En daar hebben ze klachten aan overgehouden. De vakbond hoopt tienduizenden euro's aan compensatie per persoon te kunnen regelen... Er zijn vandaag nog een paar mensen levend onder het puin gehaald na de aardbevingen in Turkije. Maar dat dat nu, een week na de beving, nog gebeurt is best bijzonder, zegt onze redacteur mee. De kans om overlevenden te vinden is wel steeds kleiner natuurlijk. Uh, en daarom zijn meerdere reddingsteams ook gestopt met zoeken. Uh, de Verenigde Naties zegt nu, uh, we moeten overschakelen. Uh, we moeten ons bezighouden met andere zaken. Het berg van lichamen gaat door. Maar denk ook aan onderdak en voedsel en dat soort zaken. Er is nu via Giro 555 bijna 25 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen. Woensdag is er een landelijke actiedag. De Tsjechische profvoetballer Jakub Jankto is uit de kast gekomen. Dan denk je misschien moet hij lekker zelf weten, maar het is dus bijzonder... In het profvoetbal komt bijna nooit iemand openlijk uit... voor zijn geaardheid. Mijn collega Jeroen Gordworst heeft de details. Ja, deze Tsjech is uit de kast gekomen... omdat hij dat naar eigen zeggen niet langer meer kon verstoppen. Dat heeft hij lang genoeg gedaan. Het was nu tijd om ervoor uit te komen... om de waarheid te spreken en om een vrij leven te leiden. En wat dit wel bijzonder maakt... is dat hij echt bij een van de grootste clubs van Tsjechië... Sparta Praag speelt... en ook nog eens international is. Bijvoorbeeld op het EK van 2021 is hij voor Tsjechië uitgekomen. Nou, en een actieve voetballer die international is en voor zijn homoseksualiteit uitkomt... die hebben we echt heel lang niet gezien en misschien zelfs wel nooit gezien. Jeroen maakte eerder met twee NOS-collega's een podcast erover... waarom het zo moeilijk is om als voetballer uit de kast te komen. Mocht je die willen luisteren, het heet De Schaduwspits. Dan nog het weer. Nu lekker zonnig. Vannacht kan het een graadje vriezen. Morgen begint vooral in het noorden wat met wat mist. Verder wordt het een zonnig dagje en dan lijkt het wel lente. Het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam over Amstel en knappend in Nieuwmeer 6 kilometer file. De verdraging is 20 minuten. Deze is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht.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 ...deze uitzending met Pol ...en dat is eigenlijk een band die je normaal gesproken... ...misschien ook zou kunnen verwachten... ...in een editie als... ...de Night-editie van de Rob Akda Award... ...waar we vanavond aandacht aan gaan besteden. Pol is electro ...en dat is toch wel iets anders... ...voor de avond zoals je hem vanavond gaat horen. Rap, hip-hop... ...maar ook de donkere kanten van postpunk. Allemaal in de finale van de Night-editie... ...van de Rob Akda Award... ...het woord is aan presentatrice... Elvira Smeek. Goedenavond allemaal. Ik kan jullie niet slecht zien. Komen jullie eventjes dichterbij. Wij hebben namelijk een hartstikke... interessante en hele leuke... eerste act. Hey. Uh, We gaan beginnen met... Nautilist. Het is gelijk onze jongste... Ja, kom even. Nautilist! Even ja? Yeah, ja! Yeah. Alright, het is onze jongste deelnemer gelijk. En de eerste. Hij houdt van muziek maken. Hij houdt van muziek schrijven. Hij is jong, maar hij is wel al hartstikke gaande. En hij is nu al aan het focussen op het uitbrengen van zijn muziek. En hij maakt die muziek voor nu samen met zijn vader. En uh, nou, ik ben hartstikke uit. Zie je eruit? Ja, alright. No to list! No No we gaan opnieuw, maakt niet uit. Ik heb dus twee regels. Als je een nummer kent, dan zing je mee. En we gaan allemaal bewegen. Maakt niet uit, springen, whatever. We doen het allemaal, Ja, yeah. Oké. Okay. Ik noem mezelf notulist. Omdat ik notulen maak... Ik begon met rappen en het viel in de smaak Ik ben een keizer als het gaat over spelen met taal Nu ben ik 15 jaar maar ik ben wel muzikaal Professioneel nog steeds en ik heb weinig ervaring Dus nu ben ik hier, ik ben benieuwd wat de zaal vindt. Het is mijn hobby en ik wil het laten zien Mijn muziek is uniek, noem me af en toe een raar kind Maar dat rappen doe ik sowieso Had je niet verwacht van het nerdje van het VWO Soms money voor een show, maar doe het zonder ook Het zijn alleen mijn eigen teksten die ik lees, want bro Het enige wat ik wil, dat is performen En patronaat, laat jezelf even horen door jullie voel ik mijn kampioen Ik ben zo dankbaar dat ik dit mag doen Ey, patronaat Volgens mij zijn jullie wel een beetje ready Dus ik wil jullie energie even testen Komt ie In drie, twee, één Want we springen in de lucht Met z'n allen in de club Ey, ze kunnen zeggen wat je wil nu Maar het is eindelijk gelukt Ja, het is eindelijk gelukt Want ze springen op iets En je ziet dat ik geniet van die rapmuziek Want we springen in de lucht alleen in de club Oké okay. Tweede first, laat me spitten dan Ik doe mijn eigen ding, we werken niet met businessplan 3,5 jaar bezig en het is niet lang Voel me als die rapper vaak, ik ben altijd busy man Wat is er dan? Ik ben niet in voor al die kletspraatjes Disneyland, ze verzinnen al die verhalen 0,2,3 Vertel je dit is echt Haarlem Bij mijn eigen religie, daar zelfs een kerkraden. Ja, yeah, Want ik geloof in mezelf En het rappen dat was niet de bedoeling Ik ben blij met hoe het gaat, omdat ik zie wat het werkt Van die rapmuziek, want we springen in de lucht En nu is het eindelijk gelukt Patronaat, laat jullie zelf nog een keertje horen wauw, wat lekker dit Nou, top, top publiek, dat merk ik nu al Ik um, ga mezelf even voorstellen Mijn naam is Noah, ik noem mezelf Notulist En uh, ik ben nu ongeveer 3,5 jaar bezig met muziek uh, dat doe ik samen met mijn vader, hij maakt de, de beats, dat zijn de instrumentals. Ik schrijf mijn eigen teksten, daar rap ik op. En dat kom ik vanavond voor jullie doen. En ja, um, ik ga niet te veel praten, we gaan gewoon verder naar het volgende nummer. En de mensen die mij een beetje een langere tijd volgen, die kunnen deze als het goed is meezingen. En dat was de regel, ja, yeah. Komt ie, met z'n allen, hè.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 Ik buik mijn oortjes, ready voor de fietstocht Alles opgeladen, ik wil niet dat de muziek stopt En mensen kijken verbaasd en op zich is dat wel logisch hoor Heel mijn hoofd gaat op en neer omdat de beat komt Dus laat mij me in Bieber voelen als ik meezing Met alle liedjes die er staan in mijn playlist En ik raak de valse noten, dat weet ik Maar ik ken even geen schade, dus ik zing die nummer 1 Dit uit volle borst, wat een lekker gevoel En nu snap ik echt meteen wat die rapper bedoelt En met zijn teksten, die ik echt geweldig vind Volume 100 en noise canceling. Die nummers op repeat, het volume te hard. Beetje bouncing op de beat, schrik niet van wat je ziet. Mee, zingen met z'n allen, want ik zit met mijn oortjes op de fiets. Sorry, ik hoor je even niet. Ik heb nu mijn handen van het stuur. En ik bounce met mijn lichaam op de beat, je moet maar. Me... En alle mensen kijken mij me daar aan. Ik ben één met de muziek. Ik zit met oortjes op de fiets. Komt-ie? Sorry, ik hoor je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 Positieve energie, dat is te merken. Maar uh, na al die positiviteit gebeuren er natuurlijk heel veel uh, minder leuke dingen in de wereld. Ik wil meteen de hele sfeer, maar uh, honger, oorlog, ongelijkheid. En uh, een poosje geleden heb ik uh, een nummer geschreven. En het is eigenlijk is het een soort brief naar de wereld met alle vragen die ik heb. En die wil ik graag met jullie delen. Verpesten al vanaf heel klein geachte wereld, waarom is het zo ongelijk? Arm of rijk wordt bepaald door waar mensen geboren zijn En nog elke dag oorlog en slavernij Ik hoorde verhalen van een vluchteling dat raakte mij Ik heb een jongen in mijn klas die komt uit Oekraïne Hij moet vluchten voor de Russen zonder pa en zonder vrienden En wat voel ik me dan kut als ik weer klaag om niks Als ik bijvoorbeeld zeg dat ik mijn vader mis Sommige mensen kennen hun vader niet En al die vragen aan de wereld doen me vaak verdriet Geachte wereld alsjeblieft, vertel me nou Waarom is de ene kerk gezond en heeft de ander down? Geachte wereld, dit is wat ik weten wil Nu blijft het zeker stil En elke keer als ik tot laat oplijf Dan heb ik dingen in mijn hoofd en die raken mij Want de wereld die is moeilijk te begrijpen En daarom dat ik dit graag wilde schrijven Want elke keer als ik tot laat opblijf, Dan heb ik dingen in mijn hoofd en die raken mij hey. De wereld die is moeilijk te begrijpen Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder die werd erg ziek Alleenstaande moeder die bijna niet van de stress liep Het gaat lekker nu, we wonen in een huis samen Geachte wereld, waarom moesten we er nou ziek maken? He? Ik snap het niet, maar wil het wel begrijpen Ik kon niet zeggen dat dat toeval is en dat ik niet moet zeiken Daar geloof ik niet in en in God. Als God bestond, dan had hij dit nog allemaal opgelost. Maar nee, dat werkt niet zo, dat heb ik gehoord laatst. Sorry God, het spijt me dat ik zo praat, ik respecteer het. Waarom is respect voor iedereen er niet in deze wereld? Het is ingewikkeld en het blijft me interesseren. Vandaar deze vragen, geachte wereld. ik verwacht geen antwoorden, maar dat maakt niet uit. Het moest even uit mijn kop met deze lyrics, en het voelt, nu was het beste besluit. Dames en heren, ik wil zo nog één keer met jullie het refrein doen En ik zou het waarderen als jullie allemaal een zaklampje Lucifer, iets van licht in de lucht doen Dus ik doe zelf ook met jullie mee Pak hem alsjeblieft uit je zak Ja, yeah. Met z'n allen, kom op Ey 1, 3, 2, 1 Want al die dingen, ja die raken mij Altijd als ik laat door blijf Want de wereld die is moeilijk te begrijpen en daarom dat ik dit graag wil beschrijven, want elke keer als ik laat op blijf heb ik dingen in mijn hoofd en die raken mij, want de wereld die is moeilijk te begrijpen. En ik zeg sorry maar het spijt me, want elke keer als ik weer laat op blijf heb ik dingen in mijn hoofd en die raken mij. de wereld die is moeilijk te begrijpen. En daarom dat ik dit graag wil beschrijven, want elke keer als ik tot laat op blijf en heb ik dingen in mijn hoofd en die raken mij. de wereld die is moeilijk te begrijpen te begrijpen. Dank jullie wel. Zoals jullie misschien wel merken, ik heb best wel wat verschillende kanten qua muziek betreft. We hebben de feestkant. We hebben de popmuziek. We hebben de emotionelere kant. En nu is het tijd voor de echte hiphop. Yeah! Wegen afgelegd, ik heb er veel te gaan Drukke tijden, maar ik heb geen behoefte Om stil te staan, nu ben ik weer eens aan Lyrics gaat lekker, want die woorden komen In mijn kop en schrijven, dat zit in mijn naam dus nu ben ik weer Een verse aan het schrijven, gelukkig skills Dat heb je nodig om de beurt te krijgen In de muziek zien, ik laat je muziek horen Ik heb geen heel team, mijn pa betekent Veel voor me, ei hey, Dus ik wil een extra nachtje blijven En ik laat maar niet op dat ik vallen krijg En elk weekend heb ik bars hierbij De vroege morgen ben ik alweer op weg Lange dag weer voor me lichaam, maar ik vind het te gek Terwijl ik bezig ben is mijn paard nog steeds aan het werk Luister die demo op een stillere plek, komt ie Lange dagen, veel plannen, voel me ook gedicht vallen Op weg met de auto naar huis, nu ben ik eindelijk thuis Ik ben eindelijk thuis Maar dat betekent niet slapen, nu weer werken met mijn vader De tijden maken. je We besteed veel geld aan die rare hobby Ik maak verlies maar nu het investeren Ik ben niet rijk en dat geld voor Als je blijft verhalen gaat het mij vervelen Vele dingen ja die blijven spelen in mijn hoofd Relax en ik schrijf een beetje dat gaat zo 1, 2, 3, mensen die vragen me om een nieuwe release Dan kan die weer op repeat, nog een hardere Beter Betere bars en het niet. Maar ik denk dat ik het kan Dat is zelfvertrouwen Op podium moet ik op mezelf vertrouwen Zo ligt ons steeds in de stuur met vader Het kan altijd beter maar gaat lekker ouwe ijs Ik doe toch mijn best, totdat ik weer iets bijzonders heb Dan doe ik weer eens hetzelfde, Voor wat zinnen weer toe aan mijn teksten En ik focus niet op wat ze zeggen, ik wil behoren tot de beste En nu ben ik aardig op draaf. zie mezelf later steeds Maar ik moet eraan werken, misschien sta ik daar dan ineens En nu ben ik aardig op Ik zie mezelf later steeds Maar ik moet eraan werken, misschien sta ik daar dan ineens Misschien kan ik er later wel komen. Tot nu toe zijn het veel dromen. Ik praat met mijn vader over muziek. En hij zegt: Je hebt geduld nodig. Maar dat heb ik niet, ik wil optreden. Ik heb het te druk met mijn schoolleven. Nu ben ik 15 jaar. Drukke agenda, mijn jongens, ik doe niet aan opgeven. Dit is no een en voor altijd. Van die kleuteliedjes neem ik afscheid. Ik wil wat bespreken, moet bij papa zijn. Maar ik heb geen tijd, zit tot half vijf Maar als het kan, pak ik mijn telefoon. Oortjes in met die freestyle bies. Soms gaat het lekker en dan heb ik bars. Maar soms gaat het slecht en heb ik helemaal niets. Oké okay, dames en heren, de energie kan er weer even uit, komt ie? In 3, 2, 1, wacht, nu ben ik aardig opgeleefd? Ik zie mezelf later ons steeds, maar ik moet eraan werken, misschien sta ik daar dan ineens. En nu ben ik aardig opgeleefd. ik zie mezelf later ons steeds, maar ik moet eraan werken, misschien sta ik daar dan ineens. Ik weet niet waarvoor ik rap, notulen staan vol met tekst. Ik doe toch mijn best. dat ik weer iets bijzonders heb. Dan doe ik weer eens hetzelfde. Voel wat zinnen weer toe aan mijn teksten. En ik focus niet op wat ze zeggen. Ik wil begonnen tot de beste. Besten. Dank jullie wel. Zoals ik al vertelde maak ik best een lange tijd muziek. 3,5 jaar ongeveer. En ehm... Um, ja, ehm... Um, toen ik begon... Toen klonk mijn stem nog heel anders, mijn flow was heel anders en mijn teksten waren heel anders. En dat klonk ongeveer zo. Mensen die zeggen dat ik niet kan rappen, die moeten beseffen. Ze het zelf ook nog zeggen. dat mensen die vinden dat ik niet kan zingen, die weten zelf ook wel Maar kijk, als ik dat nu zou doen, dan klinkt het dus een beetje zo. Mensen die zeggen dat ik niet kan rappen, die moeten beseffen, ze doen het zelf slechter. Mensen die vinden dat ik niet kan zingen, die weten zelf ook wel ik kan al die dingen. Mensen die zeggen dat ik niet kan rappen, die moeten beseffen, ze doen het zelf slechter. Mensen die vinden dat ik niet kan zingen, die weten zelf ook wel ik kan al die dingen. Ik maak zelf de raps, paar de beats. Oké, okay, je weet het zeker, jij gelooft me niet. Ik hoop dat iedereen van mijn rap geniet. En het resultaat is dit zoals je ziet. Rappen is toch daarom dat ik geniet. Ik ben heel erg vol bezig met mijn muziek. Veel soorten raps en er is geen limiet. Maar sneller Rap is dan mijn favoriet, ik ga niet stoppen met rappen Want rappen is cool, je kan het wel leren maar ook je gevoel Je hebt gewoon dingen nodig als je rapper wilt zijn Want ja, van snelle rap word ik helemaal blij ey. Ik moet ook nog heel wat leren Maar ik blijf gewoon proberen Want hopelijk later als ik groot ben, komt die allemaal springen ey. Want ik zeg, mensen die zeggen dat ik niet kan rappen Die moeten beseffen, ze doen het zelfs slechter Mensen die vinden dat ik niet kan zingen, die weten zelf ook wat ik kan al die dingen. Mensen die zeggen dat ik niet kan rappen, die moeten beseffen, ze doen het zelf slechter. Mensen die vinden dat ik niet kan zingen, die weten zelf ook wat ik kan al die dingen. Alles wat ik net heb gerept, heb ik 3,5 jaar geleden geschreven. Geen woord aan veranderd. Yeah. Die weten zelf ook wat ik kan al die dingen. Dames en heren, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Kijk, het goede nieuws is, jullie zijn vet gezellig. Het slechte nieuws, we zijn bij het laatste nummer. Zet hem maar aan. Dit nummer heet Grote Stappen. Hij is nog niet uit, maar ja, ik ben benieuwd wat jullie vinden, toch?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 maar het is nu geen tijd voor voorspellen, moet prioriteiten stellen Ze kunnen me niks vertellen, want tuurlijk blijven we rappen ey. Voor die nutteloze dingen mij niet bellen En ik heb geen tegenstanders, maar een strijd met mezelf ik maakte laatst een praatje, want ik werd erkend. Dankbaar dat die mensen mij nu kennen als het reptalent. talent Ben nog lang niet de beste en nee, ja, dat wil ik best Maar ik word steeds een beetje beter, ja dat vind ik echt En eerst was ik verlegen, maar nu praten we Die uit de hand gelopen hobby doe ik dagelijks We zijn het muzikale avonden, ze kunnen me niet hitten met die comments Die hitjes, ja die maken we, ey Zo voelt het tenminste, mensen, had ik geluisterd naar hen En zou ik toen niet beginnen, maar ik heb het toch gedaan Nu komen we binnen, en ik ben nog lang niet klaar Ik heb nog veel te verzinnen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 ze dan raak je me kwijt, dat is geen probleem Positieve energie, dat krijg ik hier onsteeds. Rappen zit vast hier in mijn systeem Maar af en toe ben ik klaar ermee, Ja, yeah. Want dag in dag uit ben ik aan het schrijven Dus ben ik altijd van het laat op blijven Een nieuwe verse gemaakt dus in het huiswerk door Door de week dan ben ik druk met school Maar je kan ze vertellen dat ik niet zomaar stop ik Zit nu midden in die droom en ik droom alsnog Notule weer gemaakt, mijn telefoon staat vol Maar soms heb ik genoeg en dat is logisch toch Oké okay, dames en heren, de allerlaatste keer dat we een refreintje gaan doen En ik wil dat met z'n allen doen Dus we gaan handen in de lucht, springen alles van top einde. Oké okay, komt ie, in 3, 2, 1 Maar ik mag niet stilstaan, ik ga tot het eind Als ik door blijf gaan, kom ik ga met de tijd Ik zal voelen voor mezelf die ik later bereik Ik maak hele grote stappen, ja ze raken me kwijt Ze raken me kwijt, dat is geen probleem Je ziet me genieten, want ik ben daar onstage Want ik mag niet stilstaan, ik ga tot het eind Maar echt een avond, echt, echt bedankt. Yo, ja, het gaat een beetje fout. Maar deze avond, jongens, echt, het was goud. Hey. En je weet, het is het patronaat. Rob Akda, het was fucking gaaf. Je weet wie aan het flowen is. Ik ben Noah, maar ik noem mezelf Notulist. Dank jullie wel. Notulist! Mag ik nog één keer uit jullie tenen? Uit jullie tenen, hè? Alright, super vet. Ik vond het echt geweldig. Je hebt het fucking goed gedaan. Ik vond het top om te doen. Ja? Yeah, alright. Oké, okay, we gaan ombouwen. Hartstikke snel. En dan komt The Red Shades. Later meer. Nog één keer, Notulist. Naast mij, Notulist. En achter Notulist schuilt Noah, want dat is een echte naam. Maar uh, ben jij ook iemand dat als jij op het podium staat, dat, uh, dat je een andere gedaante aanneemt? Nou ja, ik moet zeggen, op het podium ben ik vaak wel wat drukker, terwijl ik in het echte leven eigenlijk best wel rustig verlegen ben. Mm. Maar op het podium is daar niet heel veel van te merken, denk ik. Mm. Uh, ik hou gewoon ervan als zaal op zijn kop, uh, om, zo, om de zaal op de kop te zetten. En uh, dat is wat ik vanavond ga doen. Ja. De naam Notulist, waar komt die vandaan? Ja, Notulist, daar is goed over nagedacht. Ja. Um, Notu staat voor Noah Tucker, dat is mijn naam. En een Notulist is iemand die dingen opschrijft. En dat doe ik natuurlijk met mijn rapteksten. Ah, dus dus, ja. uh, dus ja. het zit wel degelijk nog iets van ja. je echte naam in. Het is een hele, hele woordspeling, joh. Ja, ja. Ja. Uh, ben je ook iemand van, van de woorden uh, met de dubbele betekenis? Ja, ik hou heel erg van woordspelingen. Dat is voor mij ook echt rap. Voor mij is het niet... De, de snelheid of weet ik veel wat het is. Voor mij is het gewoon echt goede teksten schrijven. En dan, uh, dan heb je voor mij een uh, goed nummer. Ja, um, hoe moeten we het zien? Is het rap, hiphop? Wat is het? Ja, um, nou, ik zeg zelf gewoon, ja, ik rap. Ik doe nooit ja hiphop. Het is een beetje hetzelfde voor mij. Ik uh, moet zeggen, uh, ik, ben niet, ik ben best wel, ik hou het vaak vriendelijk. Ik doe niet echt schelden, straattaal, dat Ja, ik ben niet zo heel stoer of zo. Dus ik hou het altijd lekker vriendelijk en uh, gewoon ja, vriendelijke rapper. Ja. Ja. Uh, hoe lang ben je bezig? Ik denk dat ik nu ongeveer 3,5 jaar bezig ben ja. en dat is toen begonnen met corona. Toen uh, zei mee meesten van ja, je moet daar een nummer over maken, nou, dat had ik toen gedaan. En toen uh, niet meer gestopt en uh, ik had het geluk dat mijn vader heel muzikaal is. Dus hij maakte instrumentals, dus dat zijn de beats en ja, daar uh, mag ik overheen rappen. Ah, dus je werkt samen met je vader? En ja, het is ja. zijn uh, familie, ja, het is, uh, is mooi om te doen. Ja, is, uh, heeft je vader ook uh, muzikale roots? Ja, mijn vader die heeft uh, in heel veel bands gespeeld ook. Ik weet niet de naam, het is ook echt wel meer dan tien jaar geleden volgens mij. Mm -hmm. Maar hij um, was daar eerst als drummer en toen heeft hij ook gitarist. Kan hij ook. Um, en hij kan een beetje op de toetsen, op de piano. Dus eigenlijk een uh, multifunctioneel type. Ja, ja het, het helpt heel erg met de muziek maken. Ja. Uh, dan nog even de laatste vraag. Waar ben jij op het wereldwijde web te vinden? Ja, nou, ik ben dus in principe op elke social media te vinden als notulist. En um, ja, de laatste tijd minder op YouTube, maar uh, vooral TikTok en Insta is wat ik, uh, waar ik veel content maak. En dat is niet alleen gewoon met mijn liedjes promoten, maar... Ik um, probeer zo grappig mogelijk en zo origineel mogelijk bijvoorbeeld trends op mijn manier te doen. Um, of bijvoorbeeld een, een verslag over het NK voetbal en de finale wedstrijd. Weet je wel, allemaal dat soort dingen probeer ik in vorm te doen. En op Spotify ben ik nu ook wel bezig. Um, ik heb vorig jaar mijn eerste single en een EP um, uitgebracht. En ja, dit jaar komen er hopelijk nog, uh, nog meer singles. We gaan het zien. Ja, we gaan het zeker zien. Ik heb er heel veel zin in. Dank je wel. Attentie, attentie. We gaan weer verder met de Rob Agda Night programmering. We zijn inmiddels aanweer toegekomen aan de tweede act. Ik ga jullie gelijk weer vragen of jullie allemaal lekker naar voren kunnen komen. Want dat is hartstikke gezellig voor jullie. Voor de act. Voor de, voor de artiesten. Dus kom allemaal lekker dichterbij. Ik wil wat beweging zien. Jongens. Kom allemaal, één stap naar voren! Doe dan een stap naar voren! Kijk, oké. Okay. De volgende act heet Red Shades. Dit zijn drie jongens die echt met de denderende start van hun carrière, de afgelopen maanden pas, hartstikke hard aan het timmeren zijn aan de weg. En zij komen met... Laat me even kijken. Euforie, waanzin, futuristic sounds en gemuteerde beats. Maak je klaar, Red Shades! Hey. Hallo, hallo, hallo, hallo iedereen. Nou, wij gaan een beetje een uh, andere kant op. Dankjewel Notuless, by voor je performance. Amazing. Ja, um, yeah, dit is uh, een beetje anders. Jullie hebben net een, een leuke performance gehad, maar... Uh, Maak jezelf schrap, prepare jezelf. Uh... Geniet lekker van het uh, rustige begin. We komen zo meteen wel met wat uh, bangers aankomen zetten. Het maar nu gaan we wat uh, ruiger aan toe. Oh, wat doen. Gaan ja, we wat ruiger doen? een beetje uh, handjesillen. Ja, ja, ik hoor hem al. Ja, zeker wel. leuk. jullie. Mooi. Mooi. Nice. Thank you Go. We take you into this world. Honestly, close your eyes enjoy yourself. Lied, ik dit is een nummer dat we, uh, wat is het, anderhalf week geleden ongeveer hebben gemaakt? Ish. Een geleden. Dit is ja. zo'n zo nummer. Ja, het, is, het is een beetje zo'n, inderdaad, zo'n zo leuk. Of, of een botnummertje. Je mag het zelf kiezen eigenlijk. Het is een beetje dubbel. Thank you very much again. Thank you. Oh, this is our last number. Last number, Albir. Thank you for hier zijn. Yeah, great. Shout out Notalist. Yeah. Girl, oh, holy shit. So is so. Holy shit. Succes. Jullie gaan drokken. Jullie ook. Jullie ook. Toppers. Dank je. Red Shades. Mag ik nog één keer? De Red Shades. Ik vond het hartstikke vet. Wat een nieuw geluid. Die kende ik nog niet. Ik vond het hartstikke vet, jongens. Goed gedaan. Geniet van je avond. En we zien jullie straks bij de uitslag. Wij gaan even ombouwen. En dan gaan we verder met... Kanki Christus. Bij het volgende is het een uh, heel interessant verhaal. Want je hebt de band en je hebt het collectief. En degene die het het beste kan uitleggen is Gabriel. Want die is van uh, het uh, collectief van Red Shades. Zeg ik het zo goed? Ja, dat uh, klopt. Maar Gabriel, jouw rol. Uh, de, je hebt dus de band Red Shades. Die bestaat ja. uit Nino, Dirk en Chris. Waarvan uh, Dirk en Chris uh, de, de vocalists zijn. Ja. Dus die uh, ga je het meest uh, voor je neus hebben. Ja. Uh, verder heb je Nino ook voor productie en voor uh, draaien. En uh, ik hou me vooral bezig met uh, beeldende kunst. Dus ik doe daar uh, live visuals bij. En samen met z'n maken we er dan één te gek werk van. Ja, dat uh, is dus de Red Shades collectief, Zoals het ook gewoon in de aankondiging staat. Ja, is yes, correct. Uh, ja, want uh, hoe belangrijk zijn die visuals dan van jullie? Ja, dat, uh, wat je probeert te maken is een, uh, een ervaring waar je in kan stappen. Dus niet zozeer iets waar je alleen naar kijkt en wat, wat heel snel plat kan vallen. Uh, dus dat je alleen maar de hele tijd uh, je aandacht hebt bij de performers. Maar je speelt met uh, de aandachtspan van, uh, de, van het publiek. Wanneer uh, er niet gezongen wordt, wanneer kan jij ruimte nemen om een beeld toe te voegen aan jouw performance. Mm. Om zo weer meer informatie te, uh, te vertellen mm. en mensen toch nog uh, aangetrokken te houden. Toch nog... Uh... Ja, dat ze dus blijven kijken. Juist. Ja. Uh, dan even over de muziek. Uh, want uh, jij maakt dan geen muziek, maar nee. je weet wel een beetje van ja, het geluid af. Ja, zeker wel. Nee, ja. ik, heb het, uh, ik heb de hele productie van het uh, hele album, wat nog niet uit is, ja. uh, heb ik meegemaakt. Ja. Dus uh, ik weet waar het vandaan komt en ik heb ook de ontwikkelingen kunnen zien. Ja. Uh, en dat is heel tof. Ze hebben eigenlijk altijd een uh, hele andere invalshoek. Ja. Uh, Dirk is veel meer uh, van het... Uh, uh, van het zingen en van het uh, gitaarspelen van het live optreden ja. en uh, Dirk en Nino die zitten veel dieper in de productie ja. en als je dat allemaal samengooit uh, dan komt iets heel fets uit en de, vooral de inspiratie, inspiratie die van de muziek die komt vooral uit uh, hedendaagse muziek uh, van uh, Apex Twins uh, tot uh, ja, van alles ja. gewoon. Ja. En de eigen emotie er vol in uh, geknoot. Dus het is niet echt uh, 1, 2, 3 en, uh, per definitie om een hockey te stoppen. Nee, dat is zeker niet. Ja, dat is de bedoeling eigenlijk nee. ook. Uh, dan de laatste vraag. Ja. Waar zijn jullie op het wereldwijde web te vinden? We hebben onze uh, website, dat is uh, shades.red. Mm -hmm. En uh, we zijn het uh, meest uh, actief op onze Instagram, dat is Red Shades Collective. En daar posten we ook altijd, uh, altijd wanneer we gaan optreden, waar we gaan optreden. En uh, we werken ook veel samen met andere artiesten. Uh, uit onze generatie. En die uh, zul je ook uh, tegenkomen op ons Instagram. Dus houd het zeker in de gaten. Dankjewel. Tot zover het eerste uur van de finale van de Night editie van de Rob Hakda wordt, Zoals die is gehouden op donderdagavond 9 februari. We hebben natuurlijk nog wat tijd over. Dus we gaan wat uh, ja, losse tracks draaien. Bijvoorbeeld van Berenice van Leer. Zij heeft op 5 februari een liricio gedaan in Bittersoet Amsterdam. Daar staat een nummer op. Wat normaal gesproken heel anders klinkt in de 2019 versie. En dat is het nummer Bleed Out. En die klinkt zo. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... Zeven ik ben Ein right. En dit is het nieuws van NOS op 3. Dit nummer heeft een record te pakken. Blijf maar weg van mij. Je je al die cash op mij. Dat komt al lang van pas. Ik